4 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Het kabinet lijkt geen meerderheid te krijgen voor het aanscherpen van de begrotingsregels, zoals is afgesproken in de EU. De PvdA zal tegen het nieuwe Europese verdrag daarover stemmen, als Nederland daardoor volgend jaar zijn begrotingstekort al moet terugdringen naar 3%. PvdA wordt voor de plasterk. Dan komt er een, een situatie dat, ik zeg, als vertegenwoordiger van de Nederlandse bevolking, wat doen we hier in het parlement, maar ja, als we... Als dat wordt zo wordt ingevuld, zo wordt uitgewerkt dat we daarmee de belangen van Nederlandse werknemers en Nederlandse bedrijven schaden. Ja, dan kun je dat niet steunen. Door de opstelling van de PVDA is er geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het kabinet kreeg al geen steun van gedoogpartner PVV en ook de SP is tegen. Als Nederland tegenstemt, betekent dat nog niet dat het verdrag er niet komt. Het wordt van kracht als 12 van de 17 landen het hebben goedgekeurd. Werknemers van exploitant Keyrail van de Betuwe-route voelen zich onder druk gezet... om commerciële belangen van goederenvervoerders voorrang te geven boven de veiligheid. Dat schrijft vakbond FNV Spoor in een brief aan minister Schultz van Hagen. Daarnaast zegt de FNV dat de exploitant een slechte werkgever is... en cijfers over de punctualiteit manipuleert. De vakbond luidt nu de noodklok omdat Schultz Keyrail... een nieuwe tienjarige concessie wil geven voor het goederenvervoer op het spoor. Als Keyrail de vergunning krijgt, zullen de meeste verkeersleiders van de betere route op zoek gaan naar een andere baan, zegt de NVV. En dat zal de veiligheid op het spoor verder onder druk zetten. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat het afgelopen jaar 230.000 Syriërs op de vlucht zijn geslagen. De meeste van hen zijn nog in Syrië. De mensen die de grenzen overvluchten, gingen naar Turkije, Libanon en Jordanië. En nog steeds steken elke dag honderden mensen de grenzen over. 31 luchtruimtes van isoleercellen in 10 gevangenissen voldeden niet aan de normen. Gevangenen kregen er te weinig lucht, licht of lucht. Staatssecretaris Teve heeft nu in vijf gevangenissen tijdelijke maatregelen genomen... om te voorkomen dat gedetineerde gelucht worden in ondeugdelijke ruimten. Vijf andere gevangenissen hadden al eerder een alternatief gevonden... of zijn inmiddels niet meer in gebruik. De betrokken luchtplaatsen worden verbouwd. De verbouwingen kosten samen 2,5 miljoen euro, zegt Teve. Als je natuurlijk kijkt naar de kosten om alles in orde te krijgen... en alles weer zo te krijgen als de, de rechter dat wil... Ja, dan ben je wel heel veel geld kwijt. Maar dat gaan we nu wel doen, maar ik vind het wel heel veel kosten. De verbouwingen zijn een gevolg van een eerdere uitspraak... van de Raad voor de Strafrechtstoepassing. Die bepaalde in 2010 dat de directeur van een gevangenis in Amsterdam... een gedetineerde in een isoleercel... 2,50 euro moest betalen per keer dat hij daar werd gelucht. Ook die luchtplaats voldeed niet aan de eisen. Het weer vanavond enkele opklaringen, maar vannacht weer zwaar bewolkt met minima rond 6 graden. Morgen droog en bewolkt met in het zuiden af en toe zon. Het wordt 10 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. En donderdag wordt zonnig en warm awb Verkeersinformatie. Het is nog niet erg druk op de weg. Er staat 30 kilometer file in totaal. De files die opvallen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Leidsendam en Zoete Wouden een file van 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Oud-Zuid en Amstel Business Park staat 5 kilometer file. Rechterrijstrook is dicht.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 De glaszetter bellen. Laat isolerend glas plaatsen door de erkende glaszetter bij u in de buurt. Kies voor kwaliteit, vakmanschap en vertrouwen. Kijk op aferkend.nl. Wist jij dat Spaar op maatvrij van Regiobank alweer de hoogste score heeft gekregen in de geldgits van de Consumentenbond? Nee, dat wist ik niet. Ga er eens langs. Of kijk op regiobank.nl. Maak nu kans op duizend euro retour van uw erkende glaszetter. Kijk op Aferkend.nl uh, Theo.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u hier op Radio 1... met zometeen ons eigen politieke vraaguurtje. De twee leden daarvan vandaag zitten hier al in de studio... en luisteren eerst mee naar Fred Stroobans. Onze man in Europa zit in Straatsburg. Dag Fred. Goedemiddag. Daar wordt de laatste hand gelegd aan een anti-Nederland-resolutie. Zo mag ik het natuurlijk niet noemen, <laughs> maar het is even kort nee. samengevat. Nee. Het, is het, het debat over het meldpunt PVV is hier net afgelopen. Uh, een uur heeft dat uh, geduurd. En laat ons misschien even in de stemming komen. Even meeluisteren naar Guy Verhofstadt. Een buitenlander die Nederlands spreekt. En het is een hele eer dat hij dat doet. Want dat doet hij anders nooit in het Europese... Baas van de Liberalen. Front, hij spreekt altijd Engels. Ja, de leider van de Liberalen. Maar toch ook een beetje voor hem is Nederland een beetje binnenland. Uh, er legde ook uit wat het katshuis is aan uh, iedereen in een half rond. Dat weten het mensen natuurlijk niet uh, in Europa. En hij vond zich toch ook een beetje geroepen om uh, nog maar eens... zijn een bezorgdheid uit te drukken en toch nog eens een aansporing... voor zijn vriend en partijgenoot, zo mag je toch wel zeggen... Uh, Mark Rutte, om nu toch een uitspraak te doen over dat meldpunt... en om dat meldpunt af te keuren. Laat ons even meer luisteren. Dank u wel, uh, voorzitter. Uh, mijn, mijn groep heeft voor het initiatief van uh, de heer Wilders... Uh, alleen maar misprijzen... Uh, we hebben dat ook onmiddellijk duidelijk gemaakt. Uh, het is eigenlijk onaanvaardbaar en het is een schande dat dat vandaag in de 21e eeuw nog mogelijk is. En dat gezegd zijnde, ik ben het volledig eens met de collega Dool, dat het stilzwijgen van de Nederlandse regering in feite niet kan. En of dit nu een partijzaak is of niet, zoals de Nederlandse regering beweert doet er in feite niet toe. Ik denk dat wij allemaal het recht hebben te weten wat de Nederlandse autoriteiten feitelijk denken van een initiatief van een van haar illustere onderdanen ergens op haar grondgebied. Zo, Guy Verhofstadt, we hebben allemaal het recht te weten... wat de Nederlandse regering van dit initiatief vindt. Ik hoorde vindt. geen gehoffel op de bankjes, dus... Nee, dat, dat, heb ik er dat heb ik er afgeknipt. Okay. Uh, daarna ging het debat verder... en toen is uh, uh, de vertegenwoordiger van de PVV... Ouke Zijlstra, dat is het meest bezadigde lid... eigenlijk van de PVV in het Europese parlement, aan het woord gekomen. Mm -hmm. Hij probeerde de verdediging in te gaan... door te wijzen op de inhoud van hun site... Hè, dat het gaat over de overlast... Maar niemand wou in dat debat mee. Er zijn heel veel vragen gesteld enzovoort. Wat Nederland dan al niet verdient aan de polen en de, aan de open grenzen en dienst meer. Maar ja, het, er komt nu een <coughs> resolutie waar wat, jullie het net erin? over hadden. Wat staat er bijna? Nou wat in is die, de toon? Ja, de toonzetting is het volgende. Dus die uh, gemeenschappelijke resolutietekst is nu klaar. Die wordt uh, donderdag ter stemming uh, gelegd. En daar staat dus in dat het meldpunt in strijd is... met de Europese fundamentele rechten, het vrije verkeer van personen... en de gelijke behandeling. En het Europese parlement vindt ook dat het meldpunt aanzet... tot discriminatie van Europese werknemers. Men constateert dat de Nederlandse regering... formeel de website niet veroordeeld heeft... dat de Nederlandse regering de politieke steun van de PVV nodig heeft... En dat de laatste jaren de Nederlandse steun voor de Europese integratie is afgelopen. Afgenomen. Het Europese Parlement veroordeelt dan ook sterk, zo zeggen ze, het meldpunt en wil dat premier Rutte en de Nederlandse regering dat ook doen. Het Europese Parlement vindt bovendien dat de Nederlandse regering geen oogje mag dichtknijpen als de Pvv daden stelt die in strijd zijn met de Europese fundamentele rechten. Nou. En het Europese Parlement wil bovendien dat de Nederlandse autoriteiten laten onderzoeken of het meldpunt aanzet tot haat hm. en discriminatie, iets wat Overigens ook uh, commissaris uh, Reding uit Luxemburg van de Europese Commissie hier gezegd heeft. Zij wil ook dat de Nederlandse autoriteiten laten onderzoeken of hier de wet overtreden wordt, ja of nee. Nou, we gaan zo meteen hier aan tafel uh, de, deze uitspraak wegen of dat politiek intern iets gaat doen. Even iets anders, Fred. Uh, ja. Dat hele stelsel van aanscherpen van de begrotingsdiscipline. De Partij van de Arbeid heeft gezegd, als voor volgend jaar die 3% begrotingstekort, die grens, als die blijft gelden, stemmen wij tegen die aanscherping van die begrotingsregels. Hoe zal dat vallen daar bij jullie? Dat zou dan betekenen ja, dat er en... hier in Nederland dus geen kamermeerderheid voor is, Ja, hè? precies. Dat had ik nog even te zeggen. Nou ja, kijk, het, het, het, het, het, het begrotingstekort en hoe dat moet worden aangepakt, dat is per land afgesproken. Dat zit ook in de six-pack. De six-pack is Europese wetgeving. Ja, maar wij zijn tegen. Nederland moet die in principe, teugen. die Europese... Wat, wat zei je? Wij zijn tegen. De Partij van de Arbeid gaat niet daarvoor stemmen hier. Dus het Nederlandse hey, maar... parlement is tegen. Oké. Okay. Ja, maar goed, uh, Nederland, met Nederland is afgesproken dat het, het begrotingstekort teruggedrongen wordt tot uh, uh, 3% van het BBP in 2013. Als Nederland dat niet doet, dan komt er zo'n hele carousel. Komt nee, dat weet ik wel, maar daar gaat het nu even niet om. Nee, dat weet ik. Waar het nu om gaat is, hoe zou het vallen ja. in Brussel als Nederland gewoon niet voor dat zo moeilijk bevochten uh, uh, uh, uh, ja, begrotingsverdrag van de EU stemt? Nou ja, dat is, dat is dat andere verdrag dat nog geratificeerd moet Zeker, worden in en alle lidstaten. Ja, en in alle in lidstaten alle, en één lidstaat, namelijk lidstaten. Nederland, lijkt tegen te gaan stemmen. Nou ja, dat zal dan heel slecht vallen en dan zal Nederland dat niet ratificeren. Maar het, het probleem stelt niet, die, die, zich niet zo virulent, omdat er denk ik maar twaalf van die 25 landen hun handtekening moeten zetten. Dus uh, een aantal afvolgen uh, zal niet veel uitmaken. Dus okay. Nederland zou dit eigenlijk ongestraft kunnen doen. Hoe de markten dan en Reen en het sixpack en alles en, weet je, gaan reageren, dat is natuurlijk nog een andere kwestie. Zo is Oké. Okay. Okay. Fred, dankjewel vanuit Straatsburg. We horen je later in de week. Wij gaan naar ons eigen politieke vragenuur vandaag... met Dominique van der Heijden, politiek verslaggever NOS... en Erik Vrijze, politiek verslaggever bij Weekblad Elsevier. Welkom, beiden. Dank. Dominique, waarom doet de PvdA dit? De P, ja, ik heb er even goed over doorgevraagd... want de PvdA is eigenlijk voor die scherpere regels... Maar uh, ze zijn tegen de bezuinigingen waarover nu gesproken wordt in het katshuis. Ja. En ze zeggen als Nederland zich nou aan hele strenge eisen van Europa moet houden... dan uh, is dat een goed excuus voor Rutte om die vreselijke rechtse bezuinigingen over Nederland uit te storten. Daar zijn wij op tegen. Dus als er voor ons niet wat meer ruimte komt van Brussel, dan gaan we daar tegenstemmen. Ik hm. vind het zelf nogal een ingewikkeld verhaal, maar ik Om te dat ja. hoop dat ja. ik het goed uitlegt. Ja, ja, wij begrijpen het. Maar bij de gratie van het feit dat je het voor de uitzending ook al eens <laughs> uitgelegd had. Dus ik hoop dat een luister die het voor het eerst hoort... maar dat ligt niet aan jou, het ligt aan de constructie. Uh, Eric... ik, zie het, uh, ik zie het vooral... Uh als de stunt van uh, Ronald Plasterk in de, in de verkiezingsrace... die nu gaande is in de PvdA. V v v Partijleider. Uh, ja, deze week mogen de, de partijleden mogen stemmen... wie de fractievoorzitter wordt. Mm -hmm. en uh, ja de, Het probleem bij de PvdA is... de kiezers zijn niet zo links... maar de uh, georganiseerde partijleden zijn wel links. Dus die willen het liefst richting SP... Want zij voelen dat als een enorme bedreiging. En logisch dat Plasterk dan, wat hij voelt zich natuurlijk achterliggen op, uh, op Samsung, want die, is, uh, die wordt althans in de partij gezien als, als progressiever dan hij zelf. Hij heeft wel een dus... deukje gekregen hè, door twee fouten. Dat zou kunnen, maar in ieder geval Plasterk uh, ligt achter. En die moet uh, op deze manier. En, dus ik zie het een beetje als een soort Ardennen-offensief van, uh, ja. van Plasterk. Mm. En en Samson heeft zich er onderstandes... meteen achter geschaard. Ja. Volgens de berichten wordt ja. er nu gezegd... Samson voorop en Plasterk zeggen. Dus huh. dan is het offensiefje ja. van Plasterk eigenlijk alweer ja. mislukt. Ja, dat zou kunnen. Dat, maar dat hangt dan meer af van hoe de journalisten het presenteren. Want hij is als eerste begonnen om dit te roepen ook natuurlijk omdat hij financieel woordvoerder is, maar ook omdat hij dat in die campagne wel uh, goed kon gebruiken. Dus ja, hoe dan ook blijft een beetje zijn punt, en dat Samson zich daarbij snel aansluit, dat is nou wel redelijk handig van hem natuurlijk. Ja. Maar ik vind het dom. Ik bedoel, als de, de PvdA heeft geen toekomst, als ze de, de SP achterna gaan, want dan verliezen mm -hmm. ze het. Ja, maar Kijk, je wil... als kiezers de, straks mm -hmm. de keuze hebben tussen, je kunt natuurlijk je, je partijleden kun je pleasen op mm -hmm. deze manier, maar als kiezers de keuze hebben Tussen een, uh, een een echte uh, doe dan maar sp de, of de, een P van A, dan, of dan maar de, de SP echte. light. Ja. dan kiezen ze altijd voor het uh, origineel en dan gaan Geen ze naar Cola, Dominique. Uh, uh, ze willen de, de ene keer, ze willen de SP achterna, maar aan de andere kant willen ze zich ook opstellen Als heel verstandig en statesmanlike. door te begrijpen dat, er, dat die begrotingsdiscipline toch echt hartstikke nodig is. zijn eigenlijk twee signalen. Ja. Dat is toch een dat is heel ingewikkeld. In ze zeggen ook. ja, nee, maar wat we met Griekenland hebben gedaan. vinden we heel belangrijk. Het redden van de euro, ja. al die maatregelen staan we echt achter. Maar nu gaat het over die bezuinigingen. En het zijn vaak van die ingewikkelde verhalen op die manier. Hm. Kijk, je kan wel zeggen ze willen de SP achterna. maar ze willen de SP dus juist niet achterna. Want ze houden dat dubbele, dubbele verhaal. Een roemer ja. die heeft. ...in feite uh, uh, het veel makkelijker... ...want die heeft gewoon uh, recht toerecht aan verhaal... ...nee, wij steunen niet het beleid... ...op het terrein van de euro en Europa... Hm. Uh, ...en we zeggen dus ook... Uh, ...Nederland hoeft helemaal niet zoveel te bezuinigen... ...want dat hm. maakt de economie kapot. Ja. Dat Goed, is wat Roemer zegt... De PVDA zegt ja, nee, maar wij, wij willen ook de financiën op orde, maar ook weer niet de economie kapot, maar wel Europa, maar ook weer niet te veel en ja, Kijk, daar ze een een beetje, ze hebben een beetje succesvol. Ze hebben geen Een moeilijk verhaal, maar desondanks, maar dat kan ook natuurlijk komen door het feit dat ze zoveel in het nieuws zijn. Zijn ze in de peiling ineens een paar zetels omhoog geschoten, de Partij van de Arbeid? En dat is... Ja, maar dat zie je altijd. Maar li we... dat ligt dat aan het feit dat ze gewoon nu bezig zijn een nieuwe leider te kiezen? Ja, want dat zag je destijds bij de, bij de VVD ook. Uh, toen Rutte tegen Rita Verdonk een campagne ja. voerde. Toen was er zoveel aandacht in de media voor de VVD. Dat de, uh, ik weet niet meer precies precieze aantal, maar ze schoten vijf, zes zetels omhoog. En toen, in die partij was je een enorme... Opluchting van, oh, eindelijk, we hebben nu een formule, hè? intern debat. Later zakte ze heel erg in, hm. uh, want toen kwamen de echte verkiezingen. En toen was iedereen uh, VVD-beu. En bovendien uh, was die partij intern door die, door die hele race verdeeld geraakt. En uh, bij de daaropvolgende verkiezingen... moest de VVD het wel duur bekopen. Ja. Ik vind wel dat, na de rand... Je kunt toch zeggen, Rutte is daar heel sterk... Uh, uit de confrontatie mm -hmm. met Rita Verdonk is die, die voorzitter. En da, daar profiteert hij nu Dominique, van. Dominique nog even de Partij van de Arbeid. waar komen die stemmen vandaan nou, die ze nu ineens winnen? Die, die, ze winnen dus helemaal niet zoveel stemmen. Want uh, als je naar Maurice de Hond keek... Uh, er waren eerst peilingen afgelopen donderdag, toen ging de SP ook een beetje in de min. Dus die, die ja. gingen een paar zeteltjes daar naar de Partij van de Arbeid. Maar uh, bij een andere peiling, een paar dagen later, ging er echt geen millimeter van de SP af. En mm. daarom zeg ik. Dat toont pas aan hoe groot het probleem van de Partij van de Arbeid werkelijk is. Roemer zit heel stevig in het zadel. Het is echt een totaal andere situatie dan een paar jaar geleden. En eh, eh, voordat ze hem van die positie afkrijgen... Eh, dan moet er nog wel heel wat gebeuren bij de Partij van de Arbeid. Ja, ja. Van de moeilijkheden bij de Partij van de Arbeid naar de coalitie. Zoals iedereen weet, ze zitten in het katshuis zich te beraden... op 12 miljard of wat dan ook aan bezuinigingen extra daarbovenop. En nu zou mevrouw peet -oom, zij is de voorzitter van het CDA... die zou van het weekend gezegd hebben... Aanscherping van de immigratieregels gaan wij niet toestaan, als mede bezuinigingen extra bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Dat werd uh, gepubliceerd door het uh, Limburgs Dagblad... vervolgens door het Nederlands Dagblad... en vervolgens ontkent mevrouw Peter omdat ze dat ja, gezegd zegt heeft. Ja, wat zegt ze? Maar dat is ook zo gek, want ze zegt nu... nee, ik heb alleen maar gezegd dat wij ons houden aan het ja. regeerakkoord... waarmee ze dit zegt. Ja, Eigenlijk wij van. hebben uh, uh, gebeld met die verslaggever... en die beweert bij hoog en bij laag... zij heeft dat gezegd, ik was daarbij, ik heb het gehoord. Gaat dit moeilijkheden geven in het Catshuisberaad, Dominique? Ik denk dat het hier een, een, een bedrijfsongevalletje betreft. Mevrouw Peter die, die wil graag praten namens natuurlijk de, de cda achterban Die een derde die tegen die uh, coalitie nou was ja, bijvoorbeeld? Ja, in elk geval de mensen die dit soort thema's... heel erg belangrijk hmm. vinden, dat wil ze dan benadrukken. Maar het is natuurlijk ontzettend onhandig om dat in dit stadium te doen. Want Maxime Verhagen weet precies wat, wat die achterban belangrijk vindt. Dat hoeft zij niet in een zaaltje in nee. de lucht nog te zeggen. Wat, ik, wat vervolgens ja, nou ja is, is toch Geert Wilders, die zal dan weer aan Verhagen vragen, met wie zit ik hier nou eigenlijk te de onderhandelen? Band. Ja, nou, precies. Nou, die timing ja. is buitengewoon ongelukkig ja. natuurlijk. Hè. Wat, kijk, vorige maar Erik, week... ik eventjes een briefje, of een briefje, een vraagje daar, daarbij ja. nog. Het is van tweeën één. Of je bent een hert en je weet niet dat als je dit aan de orde stelt... dat dat problemen geeft, of... Je bent geen hert. En dat lijkt mij niet dat ze dat is. Het lijkt mij een hele slimme vrouw. Dus er zit er misschien een hele ingewikkelde strategie ja, achter. Dat ze zo sluw is dat niemand het begrijpt. Een, ja, ja. Het zal best een slimme vrouw zijn. En ook een slimme dominee. Maar uh, het is wel nu al de tweede keer. want ze heeft in, Ik meen in november in de NRC heeft ze ook een uitspraak gedaan. Die buitengewoon slecht viel. Namelijk toen heeft ze gezegd... Uh, dat het CDA al scenario's had klaarleggen voor een kabinetscrisis. Hmm. Ja, hallo. Dat is <lacht> ja. natuurlijk niet waar je vrienden mee maakt in je, in je coalitie. Nu dit. Uh, en natuurlijk, ze kan altijd een, een vraag uit een zaal... moet ze altijd op een bepaalde manier beantwoorden. Maar, uh, en, en nu ontkent ze dat ze gezegd heeft... dat, daar ook, uh, dat dit de onderhandelingsstrategie van, van het CDA is in het katshuis. Uh, dat zal wel, maar juist die timing is zo ongelukkig. Want uitgerekend Wilders heeft vorige week gezegd... van, oké, okay, ik ga meedoen met, met bezuinigingen... maar ik wil er wel iets voor in de plek. Hm. Namelijk, eh, dan, dan moet er ook nog eens gekeken worden... naar hoe we de immigratie eh, kunnen beperken. Ja. Dus dat is de deal van dit kabinet. Maar en kan het en zijn, als je dan ja? daar eh, vrijelijk over gaat filosoferen... en dan vervolgens gaat ontkennen dat je dat gezegd hebt... dat vind ik toch niet maar, echt eh, mis, handig. Mis, misschien denkt ze dat ze heel slim bezig is, Dominique... Van ik heb het wel gezegd, het is aangekomen, maar ik ga het nu wel ontkennen. Maar de boodschap is wel doorgegaan. Uit alles, uit alles uh, uh, blijkt dat ze is teruggefloten. Er is ja. een, een, een verklaring opgesteld. <hums> Uh, uh, dat de weergave verkeerd zou zijn van wat ze gezegd is. Dat is allemaal heel ongeloofwaardig. Uh, dat is ook echt niet leuk voor een voorzitter om op zo'n manier op de vingers getikt te worden. Ik mm. denk echt dat, dat er iemand heel boos geworden is en iemand die daar onbekend staat, dat die heel Maxine boos kan worden. Dat is oh, Maxime ja, van Hagen. Je ja, ja. zag het ook vanmiddag hier in de, in de Kamer. Normaal ja. zijn er toch uh, alle fractieleiders wel even beschikbaar om een toelichting. Ja. Nou, behalve Sibrand van Haarsma en Buma. Die werd mooi, uh, mooi hmm. achter de schermen gehouden. Want ja, ze willen een niet nog meer in die Het is, in die is zo handig, want het is ook voor Maxime Verhagen. Dat dit ga je namelijk niet winnen. Er gaat bezuinigd worden op de ontwikkelingssamenwerking. En Wilders zal iets uh, eisen op het terrein van immigratie. Ja. En, en Maxim Verhagen zal er alles aan doen om dat iets te laten zijn waar zijn achterbal ja. mee kan leven. Ja. Uh, Vroeger heette ja, dat de een Nederlandse strategie. Ja, een ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Nederlandse dan... strategie. Dat is om iets, je moest iets deponeren om je punt te maken. En om je kiezers tevreden te stellen. En dan donderde het niet. Had alsof je gelijk kreeg of niet. Ja, Nijpels ja. had het en... toch uitgevonden? Nou ja. Bij de VVD? Uh, nee, volgens mij was het ook al de P van de A die dat toepaste ah. tijdens het ja. kabinet. Maar nou, ze nou, hebben hier natuurlijk maar... wel een soort achtervang in, in, in Brussel. Want ze kunnen wel wat toegeven als het gaat om immigratie- en, en, en asielwetgeving. Dat uh, uh, wordt door Brussel dan toch weer ja, teruggefloten, het... omdat het niet kan en mag. En dan kunnen ze heel deelmoedig zeggen, we hebben het geprobeerd. Dat maakt hun kiezers volgens mij ook helemaal niet uit. Als maar, het maar de, uiteindelijk. Een, een partijleden die vinden het verhaal van Ruud Petro misschien prachtig. Maar hun mm -hmm. kiezers, en zeker hun weggelopen kiezers die vinden het helemaal niet prachtig. Die, die, die mensen die, die zijn in staat om, om die polenwebsite website van de PVV... om daar nog eens even een quote af te leveren. hoor. Ja, ja. De praat in Brabant met, met de doorsnee vrachtwagenchauffeur... of met de mensen die, die niet meer langs een camping durven fietsen... Mm -hmm. omdat daar uh, elke avond dronken ja. Polen staan. Dat is de situatie waarin het CDA zit. Maar op de een of andere manier willen ze dat ja, ontkennen in een soort... Politieke correctheid, maar als hun kiezers terug willen winnen, dan ja. zullen ze toch naar rechts moeten opschuiven. Okay. Het is net hetzelfde ja. probleem als, ja. als met de PvdA. Hun hun. Uh, actieve leden zijn tamelijk progressief of links, maar hun kiezers zijn dat helemaal niet. Ja. Hetzelfde geldt ook voor de VVD. Hè? Ook ietsje dichter bij de microfoon. Als je het wel. kader van de VVD is ook vaak veel liberaler. Hè? Ja. Nu discussies over: ja, je laat standpunten als de, de, de zondags-koop uh, uh, zondag geef je weg aan de SGP. Maar de gemiddelde VVD-kiezer is met dat soort dingen helemaal niet bezig. Nee. Hm. Er zijn uh, allemaal pijlen, in, uh, uh, allemaal ontwikkelingen... dus die, uh, waar ze in het katshuis last van kunnen hebben. We, we hebben het daarover, uh, de, uh, Peet ook net. Maar we, er is nog een ander vuiltje. Meneer Siebe Schaap, senator van de VVD, hij zit dus in de Eerste Kamer... die heeft een boek geschreven, het Rancune-gif. En hij vergelijkt daarin, we hebben het al gelezen, Rancuneuze. Het Rancuneuze-gif bedoel ik. Hij vergelijkt daarin de PVV met de opkomst van de NSB in de jaren... 30, een rancuneuze politieke gepolariseerde sfeer. Nou, dat is helemaal niet goed gevallen. Maar, Dominique, jij zei toen je hier binnenkwam: Het valt mij op dat uh, jullie zijn, het alle allebei eigenlijk, dat Wilders van de PVV daar tamelijk rustig op gereageerd heeft. Hij noemde hem zielach en uh, en de, uh, niet helemaal, zat goed. een knoopje los of zoiets ja. in zijn hoofd, maar. Hij is duidelijk niet goed bij zijn hoofd of zoiets, ja, heeft hij gezegd. Ja. Ja. We zijn van Wilders eerder gewend dat die knettergek ja, uh, gaat goed. Ja. Maar aan de andere maar... kant... Kijk, de, de VVD heeft ook wel geprobeerd om dit boek... Uh, uh, buiten de, of althans om de publicatie daarvan uit te stellen... tot na het katshuisakkoord. Ja. En dat geeft ja volgens mij wilden ze al redelijk vertrouwen van ja het is niet de opvatting van, van Rutte zelf en Rutte heeft er ook afstand van genomen ja en dus dat uh, doet niks dit gaat niks meer doen dit is weg nou ja ik begreep dat die man een soort filosofisch ik heb het niet gelezen helaas maar het is een ja. soort filosofisch moet nog uitkomen ja mm -hmm. en um, het is wel pijnlijk natuurlijk voor Rutte. Nou, nou ja, maar de man is wel senator ja, hoor. Hij ja, is ja. in de, in de eerste kamer. kamer. Ja. Maar als hij nou uh, uh, uh, in de binnenkamer van het katshuis zegt tegen Wilders: Joh, laat maar lullen die man, dat is allemaal onzinboekje. Onzin, wij, uh, wij doen er niks mee. En, uh, ik, ik zal wel eventjes stevig met hem praten. Is het dan niet gewoon weg? Ja, maar goed. Uh, het is kijk, weer een dingetje. Het, nee, maar Wilders kan het natuurlijk heel... op elk moment gebruiken als hij dat later nog zou ja. willen. Toch? ja, ja het weg kijk het is politiek weg in, in het katshuis, maar het uh, feit dat er me mensen in de eerste kamer van de VVD huizen zijn die in feite wilders uh, met, uh, met de NSB vergelijken ja, dat, dat is natuurlijk dat blijft vast wel ergens hangen ja Iets over het Catshuis nog, wat ik nou niet begrijp. Um, ze, ze, waarom zitten ze daar? Ze zitten daar omdat ze 12 miljard of wat het dan ook is moeten vinden. Nu gaat Wilders weer om zijn politiek morverende redenen, gaat hij daar dingen bij halen. Dan kan een ander dat ook doen. Dan praat je uiteindelijk toch over een heronderhandeling van het regeerakkoord. Ja. En dat die oppositie daar nou niet veel meer meedoet, daar begrijp ik niks van. De oppositie kan niet zoveel. Ja, ze zou wel willen, maar ja, ze krijgen de kans. Ze, ze willen doen. heel graag... Maar, maar de coalitiepartijen zouden wel wat kunnen doen. Die zouden toch kunnen zeggen... Ja, maar nu moet er eigenlijk een congres komen. Want nu wordt er een heel soort ander... Uh, uh, het is een soort ja. herformatie. En dan zou bijvoorbeeld het CDA kunnen zeggen... ja. Maar daar willen wij toch een congres over organiseren. Want wij hebben in dat tijd tegen heel iets anders ja, ja gezegd. Maar er Zo is gewoon een, het, een meerderheid van de Tweede Kamer die, die bepaalt wat er gebeurt. En die zitten nu in het katshuis. Mm -hmm. Dus daar kan die minderheid, die kan, die kan roepen wat ze willen. zeggen, we willen een debat en we willen dit en we willen dat. En een meerderheid zegt, nou dat gaan we niet doen. Nee, het nee. is dus daarom ook dat, dat Rutte vragen. zich verzet tegen de term tussenformatie. He, dus heeft hij ja. ook formele redenen voor. Ja. En uh, in het CDA is het inderdaad wel geroepen... Hmm. door een paar uh, mastodonten... Ja. Uh, van een nieuw congres. Maar... Um ja, ze willen er niet aan. Vragen maar, houdt het natuurlijk tegen. Maar voor een nu... andere, heel praktische reden. Ze ja? zitten op zwart zaten, ze hebben geen geld nee, zo'n zo congres gekost. Met maar maar als er nou nog meer onderwerpen bij. Als je de bijgehaald... rechten kan verkopen, ben je al weer snel binnen. Maar als er nou nog meer nou, onder dan onderwerpen bij uh, gehaald worden, Dominique. De publieke omroep hoor. Nog meer onderwerpen dan uh, immigratie, uh, ontwikkelingssamenwerking. Nee, daar uh, denkt iemand van de, het CDA. We gaan nog meer andere dingen bij. Uh, wanneer houdt dat op? Wanneer. Kunnen ze dat niet meer ontkennen? Horen jullie trouwens iets oh, uh, uit het Katshuis? Heel, of weinig, heel weinig. Ze houden ja. zich volgens nog heel erg aan die media stilte. Maar ik ja. denk ook dat er nog niemand is die er echt baat bij heeft onder, onder wel iets. Uh, gaat dat wel ik zie aan je gezicht dat jij wil zeggen. Dat gaat wel gebeuren. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, ja, tuurlijk, ja. Dat op welk moment? Ja, op het moment dat iemand uh, bijna iets binnengesleept heeft, misschien. Of helemaal iets binnengesleept, wat, wat hij uh, <kwijnt> uh, mooi vindt om. Uh, uh, naar buiten te brengen, dat gaat nu, uh, ja... Daar kan het toch beter uh, niet triomfalistisch over doen? Want dan krijgen die anderen de pest in. Ja, maar of dan zouden ze het elkaar gunnen? Dat ze zeggen, te... doe jij nu maar dit? Zou kunnen. Hè, dat ze het gewoon wel afspreken. Van, wordt het nou niet tijd dat ze iets laten, laten horen? Oké, okay, dan mag jij met dit naar buiten komen. Dan doe ik overmorgen dat. Ik Zo. heb het deze week een stuk over. Ik vind het lastig om daar nu iets over te zeggen. Nee, niet, hoor. Vertel maar. <laughs> uh, nou ja, één observatie. Kijk, Wat je zag tijdens de laatste kabinetsformatie... Dat, uh, en, en veel kranten werden toen op, ook op een verkeerde been gezet. Want een tijd lang zijn ze heel koest onderling. En dan opeens komen er kranten komen. Dan wordt er gelekt. van Wij betrekken die positie of wij betrekken die positie. En dan krijg je uh, verhalen in de kranten over uh, de, een breuk is aanstaande. Maar wat er gebeurde was eigenlijk precies achteraf reconstrueert precies het omgekeerde. Want ze zagen in van, hé, hey, we zijn het bijna onderling eens... en ik ga nog even dit punt even lekker naar de Telegraaf... of naar de Volkskranten. Ten daar. einde wat? Dan, dan kun je het later als je overwinning claimen namelijk. Je oh, moet ja. iets voor je eigen partij, moet je dit hebben wij bereikt. Dus die, die stilte nu, is want ze houden het nu redelijk droog. Hè? Mm -hmm. en, en je zag ook, uh, ze houden het nu redelijk droog... Uh, en niemand weet wat daar gezegd wordt. Dat is ook een teken, juist, van, misschien van discipline. Van onderling, ja, laten, we niet over de, over, laten we ons aan de spelregels houden. Maar ook een soort vrees van, het is nog allemaal erg wankel. Mm -hmm. Dus als we nu gaan... gaan uh, je zag wel, voordat het begon, zag je wel Wilders en, en vooral uh, Verhagen... kwamen toen naar buiten, toch met standpunten. Mm. En Rutte was daar erg op tegen. Ja. En, het gaf toch eigenlijk ook te denken? Maar het is ook zo dat alles altijd pas rond is... als, uh, als het rond is. Ja. <laughs> dus nee, maar ze tikken niet, niet onderwerpje voor onderwerp af... en dat is het, dan leggen we dan weg. Ja. Nee. Alle pannetjes op okay. het vuur. Ja, precies, is dat. Dat, is het. Goed. dat is het. Dominique van der Heijden van de NOS... en Erik Vrijzen van Weekblad Elsvier Heel erg hartelijk bedankt. Dit was ons eigen politieke vraaguurtje vanuit Den Haag. Morgen vanaf half vier zijn we er weer met Villa VPRO. Dan weer vanuit Hilversum. En daar zit nu klaar... Lucella Carrasco om te melden wat het Radio 1-journaal gaat doen. Ja, goedemiddag. Hallo. Wij uh, borduren voort op uh, de politieke kwesties die jullie ook net beschreven en bespraken. Uh, we horen ook even Geert Wilders over Rutte Peetoom. Verder maken we ons op voor het boekenbal. En de hoogste militair Peter van UM hebben we over de veiligheid in Afghanistan. En wat het allemaal betekent voor de Nederlanders die er aan het werk zijn. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Ewout de Jong. Radio 1 het percentage leerlingen dat slaagt voor het eindexamen is opnieuw licht gedaald. Zes jaar geleden slaagden nog ruim 93 procent van de leerlingen van het VMBO, de HAVO en het VWO. Afgelopen schooljaar is dat gedaald tot 90,5 procent. Volgens het ministerie van Onderwijs zijn er meerdere oorzaken. Zo zouden leerlingen die van het VMBO komen moeite hebben om op de HAVO het vereiste niveau te halen. Het kabinet lijkt geen meerderheid te krijgen... voor het aanscherpen van de begrotingsregels, zoals is afgesproken in de EU. De PvdA zal tegen het nieuwe Europese verdrag daarover stemmen... als Nederland daardoor volgend jaar al zijn begrotingstekort moet terugdringen naar 3%. PVV en SP waren al tegen. Homo's in Denemarken kunnen vanaf komende zomer met elkaar trouwen. Het staat al vast dat de wet die homo huwelijk, het, het homohuwelijk regelt... kan rekenen op een meerderheid in het Deense parlement... Premier Tonning Smit noemt het homohuwelijk een natuurlijke en juiste stap. Denemarken kent al sinds 1989 geregistreerde partnerschappen voor homoseksuele stellen. En de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat het afgelopen jaar 230.000 Syriërs op de vlucht zijn geslagen. De meeste van hen zijn nog in Syrië. De mensen die de grens over zijn gevlucht gingen naar Turkije, Libanon en Jordanië. Nog steeds steken elke dag honderden mensen de grens over. En dat is het nieuws op dit moment. Aan de Het is minder druk dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat 50 kilometer file. De meeste files staan bij Utrecht en Rotterdam. Eén file valt op, want die is lang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Leidse Dam en Zoete 8 kilometer.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 De nieuwe Randstad Werkpocket is uit. Hierin leest u onder andere alles over de wet Werken naar Vermogen. Vraag hem nu aan op Randstad.nl. Vroege vogels, niet alleen op de radio, maar ook op tv. Vandaag maken we in de Oostvaardersplassen een nachtelijke kano-tocht... op zoek naar balsende aalscholvers. En bedreigen verwilderde katten op schiermonnikoog vogels en konijnen. Moeten ze worden afgeschoten? Die katten? Nee, is toch zielig? Nou, Vroege Vogels TV, vanavond 10 voor half acht bij de Vara op Nederland 2. De nieuwe Randstad Werkpocket is uit. Hierin leest u onder andere alles over het nieuwe vitaliteitspakket. Vraag hem nu aan op randstad.nl Radio 1-journaal, met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag. Nog steeds geen nieuws vanuit het katshuis, maar genoeg geroezemoes eromheen. Terwijl de leiders van VVD, CDA en PVV in stilte onderhandelen over extra bezuinigingen... is er op het Binnenhof discussie over asielbeleid, over begrotingsdiscipline. Of ze dat in het katshuis opvangen, dat horen we van onze verslaggever bij het Hek. Veel schrijvers werpen op dit moment waarschijnlijk nog even een blik in de spiegel. Ze maken zich op voor het boekenbal in de stad Schuiburg in Amsterdam. Met als motto vriendschap en andere ongemakken. Jeroen Wielaert is er alvast. 5,8 miljard, 209.384 euro. Dat is op dit moment exact de nationale studieschuld. Sinds vanmiddag loopt op internet een teller. En u begrijpt, deze studieschuld teller loopt op. Studenten willen ermee duidelijk maken dat extra bezuinigen op onderwijs hun zaak niet helpt. En dan hebben we een tip voor lokale toneelverenigingen... die ook wel eens een opera zouden willen opvoeren. Complete decors van Aida, Carmen en Traviata zijn te koop op internet. Het bieden begint bij 1 dollar per decor. Je moet ze wel zelf opkomen halen en denk dan even goed na voor je wat koopt. Want voor Aida heb je bijvoorbeeld 8 vrachtwagens nodig. We zijn er tot half 7 vanavond. In Den Haag is natuurlijk redelijk wat nagepraat over CDA-voorzitter Peet Oom. Ze was op bezoek in Limburg. Er zat een journalist in de zaal die optekende... dat ze qua emigratie niet van het regeer- en gedoogakkoord af wil wijken. Geen strengere regelgeving dus. Peet Oom spreekt dat nu tegen. De waarheid hangt ergens tussen Limburg en Den Haag. En daar beginnen we met Peter Blok in Den Haag. Peter, ondanks de uitspraken van Rutte Peetoom, Oom... die wel, schuine streep, niet... Uh, gedaan zijn. Zijn de besprekingen in het kashuis gewoon begonnen? Ja hoor, daar verandert CDA-voorzitter Rutte om helemaal niets aan. VVD-leider Mark Rutte, cda vicepremier Maxime Verhagen... en PVV-leider Geert Wilders zijn net gewoon volgens plan begonnen... aan de tweede week van de kashuisbesprekingen. Ja, dat doe je natuurlijk alleen als je voldoende vertrouwen hebt in elkaar... en ook in een goede afloop. Dus Geert Wilders denkt dat er voor iets, uh, iets voor hem te halen is en dat is dan vooral natuurlijk die strengere immigratieregels... en bezuinigen op ontwikkelingshulp, dat is wat hij wil. Ja, daar veranderen de woorden, of vermeende woorden van Petom niets aan. Ze zou in Limburg hebben gezegd dat het CDA... tegen nog strengere immigratieregels is... en dat ze niet voor wil korten op ontwikkelingshulp. Allemaal natuurlijk tegen het zere been van Geert Wilders. Maar die heeft zich niet uit de tent laten lokken... zelfs geen tweet van zijn kant vandaag. Hmm, wat hoorde je van reacties vandaag op die uitspraken... die wel schuin en streep niet gedaan zijn? Nou, dat Petom een beetje dom was, al is het natuurlijk ook wel weer begrijpelijk. Het CDA heeft fors verloren in Limburg. Vooral aan de PVV wil kiezers terugwinnen. CDA-voorzitter Peetoom wil naar het radicale midden. Spreekt in het dorp wel. En laat zich ontvallen dat zij niet voor strengere immigratieregels is... en tegen het kort op ontwikkelingshulp. Maar vandaag trabbelt ze terug.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 Uh, ik heb gisteren een verklaring gegeven. Daar houden we het bij. zitten mensen aan tafel en de ervaring leert... dat je uh, op zo'n moment uh, ook wat radio in de acht moet nemen. Dat is goed voor iedereen. Ja, het CDA spreekt van een binnenbrandje. Doet er dan ook uh, alles aan om die zo snel mogelijk te blussen. En willen geen uh, olie, nieuwe olie op het vuur gooien. Willen geen geruzie dus met uh, Geert Wilders. Afspraak is afspraak. Over het katshuis wordt niet gesproken. En premier Rutte wil zich daar gewoon aan houden. Ik doe geen uitspraken over de Katwijn-onderhandelingen en ik lever dus ook geen commentaar over uitspraken van anderen uit de partijen die aan tafel zitten die kunnen raken aan de Katwijn-onderhandelingen In het belang van die onderhandelingen. Ik doe dat omdat ik ervan overtuigd ben dat door daarover te zwijgen de kans op succes het grootst is. We staan er voor een enorme opgave en het beste is om daar dus geen mededeling over te doen. Ook voor PVV-leider Geert Wilders is hiermee de kous af. Meneer Wilders. Wat vindt u van de uitspraken van mevrouw Peethoom en de verwarring die er heel veel is ontstaan? Ja, er is uh, mediastilte, dus ik reageer niet op mevrouw dominee Peethoom. Maar dat geldt niet voor mevrouw Peethoom. Vindt u dat zij er ook aan gehouden is aan die mediastilte? Ik hou me er in ieder geval aan, ja. Maar heeft het uh, gevolgen voor de onderhandeling? Ja, daar kwam geen antwoord meer op. En die onderhandelingen zijn dus hervat, ja. En wat hoor je, Peter, in de wandelgangen van het CDA over die uitspraken van... -oom, wat ze dan ook precies waren? Ja, dat uh, ligt een beetje aan uh, wie je spreekt. Ze zegt natuurlijk wat uh, sommige CDA'ers denken: die vraagtekens zetten bij de samenwerking met de PVV. Maar ja, vooral de mannen in het katshuis: Maxime Verhagen en Siebrand van Aarsma Buma, die waren natuurlijk uh, not amused om het zachtjes uit te drukken. Ja, en als we dan nog even naar het gaan, teruggaan... PvdA-kandidaten voor het fractievoorzitterschap, Samson en Plasterk... die zeggen allebei dat ze het Europees verdrag niet steunen... waarin de 3 eis staat voor begrotingsdiscipline. Zij willen dat Nederland soepelheid bedingt in Brussel. Hoe groot is dat probleem voor Rutte? Nou, Rutte is bij alle reddingsoperaties van de euro en de miljardensteun aan Griekenland... natuurlijk afhankelijk van de steun van de Partij van de Arbeid. Want op Geert Wilders, die zelfs terugverlangt naar de gulden, hoeft hij niet te rekenen. Maar de Partij van de Arbeid wil ook de euro redden. Dus uh, wat er uiteindelijk van dit terecht terechtkomt, dat is de vraag. PVDA-Kamerlid Ronald Plasterk. De steun aan de euro is, is voortdurend van de Partij van de Arbeid er geweest. En uh, we hebben ook het steunpakket voor Griekenland gesteund... De, de rente zijn we wat omlaag, we zijn er uit de, het, het, het oog van de crisis, van de storm, zijn we nu wel enigszins weg. Maar wat nu aan de orde is, is een nieuw Europact met strenge begrotingsregels. Daar zijn we ook voor, maar in dat pact staat meer dan alleen maar die strenge grenzen. Daar staat ook bij dat ze met verstand en redelijkheid moeten worden toegepast. En dat doet Rutte niet? Ik zeg, als vertegenwoordiger van de Nederlandse bevolking, wat doen we hier in het parlement. Maar ja, als we... Als dat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 Nee, dus uh, hij trekt de steun even in. Ronald Plasser. Ja, past dit bij, bij de Partij van de Arbeid om dit af te wijzen, waar is hier altijd al tegen? Nou, de Partij van de Arbeid is voor strengere begrotingsdiscipline, maar wil tegelijkertijd de economie niet kapot bezuinigen. Dat vinden ze al uh, langer. Maar deze twee kandidaten voor het partijleiderschap willen natuurlijk ook graag nog even in de picture komen. Hè. Zo vlak voor het sluiten van de stembussen morgenmiddag om 12 uur. Peter Blok, dankjewel. Zijn straf staat al vast, dat zegt Robert M. Hij gaat ervan uit dat hij ten koste wat kost tbs zal krijgen... zodat hij nooit meer op vrije voeten komt. M. zei dat vanochtend tijdens de behandeling van zijn wrakingsverzoek. Hij legde uit waarom hij nieuwe rechters wil in de Amsterdamse zedenzaak. M. heeft gekozen voor een opvallend actieve houding tijdens zijn proces. Geen domme man die zich heel nou, druk bezighoudt met dit proces, zich daar goed tegenaan bemoeit. Dit is Alexandra Oswald van het Openbaar Ministerie. En heel actief, zeker. En dit is zijn advocaat Wim Anker. Hij is uh, alert, hij is scherp. We hebben ook tijden gehad dat hij wat leidzaam was, wat uh, somber. Maar hij is scherp. Maar hij formuleert ook als een jurist, lijkt het wel soms. Ja, ik denk dat hij heel goed naar ons luistert. Het <lacht> gebeurt niet overal. Dus... Dat doet me wel weer goed. Robert M. heeft het idee dat zijn rechters, desnoods, trucjes uithalen om tot beslissingen te komen die goed vallen in de samenleving. Waar het bij cliënten op neerkomt, die zegt: die rechtbank, dat formuleert hij steeds tegen ons, die gaat op een bepaald doel af en nemen daartoe bepaalde beslissingen. Dat gevoel bekruipt hem. De zaak is al rond. Maar zijn gevoel klopt niet, zegt het openbaar ministerie... dat het voor de gevraagde rechters opnam. Je moet toch uit elkaar houden het feit of een rechtbank echt beslissingen neemt... die van vooringenomenheid blijken... of beslissingen ja, waar je het misschien niet mee eens bent... en waar je die helemaal niet prettig vindt... maar die zij gewoon in de loop van een proces moeten nemen. En dan gaat het hier vooral over de beslissing... om het spreekrecht voor de ouders te handhaven... Advocaat Anker ging daar opnieuw tegen tekeer. Het gaat er ons om dat u dat doet in strijd met de wet... en in strijd met de Hoge Raad nota bene, de jurisprudentie van de Hoge Raad. En daardoor, en dat is de kern van dit hele verhaal komt bij cliënt dus die vrees boven dat de rechters vooringenomen zijn. Maar volgens het OM is er iets anders aan de hand. Volgens het OM gebruikt Robert M. de wraking om alsnog te proberen zijn gelijk te halen. Wij denken dat het toch meer een soort van verkapt appel is. Maar bij grond voor een wrakingsverzoek, dan moet je kijken naar de beslissing. En kan die beslissing alleen maar zijn genomen omdat ze al vooringenomen zijn. Omdat ze hun mening al klaar hebben over wat er met deze verdachte zou moeten gebeuren. Als dat de enige verklaring kan zijn voor die beslissing van de rechtbank... dan zou dat de grond zijn voor wraking. En we menen dat dat niet aan de hand is. Dat spreekrecht, dat zit Robert M. dwars. En de woordkeuze van de rechter zit hem dwars. Bij eerdere beslissingen en een citaat in het parool. Een rechter moet zijn woorden wikken en wegen... op een goudschaaltje leggen. En als je dan zegt... onze grootste zorg is dat de kinderen... Eh, niet jarenlang nog eh, deze treurnis achter zich aan hebben... dan zeg ik, president... De vaststelling van de feiten komt pas aan de orde in mei, juni. Je moet ervan uitgaan hoe lastig dat in deze zaak ook is... dat hij nog maar verdachte is. Hij is geen dader en vooral rechters moeten dan heel zorgvuldig zijn. Je moet niet uit het oog verliezen dat de verdachte... voor een deel deze feiten natuurlijk ook wel heeft bekend. Uh, en dat er ook voldoende bewijs is. We moeten er ook niet omheen draaien... Dat het wel om een bepaald soort feit gaat. Overigens gaat de advocaat van Robert Tem er zelf niet van uit dat de rechters worden vervangen. Statistieken hebben we voorzichtig geformuleerd niet helemaal mee. Omdat het nooit is toegewezen, bijvoorbeeld het afgelopen jaar hier in Amsterdam. Ik, ik, 50 verzoeken, nul ja. toegewezen. Ik kan u alleen zeggen, wij hebben ons best gedaan. En als het verweer niet slaagt, hebben we in elk geval een signaal afgegeven. En in de tweede plaats zijn wij eh, zodanig professioneel dat wij heel gerust weer... in dat geval met die rechters verder het proces in kunnen. En ik hoop dat zij dat ook eh, kunnen. Er is geen schade? Wat ons betreft helemaal niet. Ik zit 30 jaar in het vak. 30 jaar in het vak. Dat was advocaat Matthijs anker. Mathijs van der Wiel sprak met hem. PVV en VVD eisten excuses van de Algemene Onderwijsbond... nadat de bond minister van Buisterveld had beledigd. Straks horen we of die excuses zijn gekomen en of ze zijn geaccepteerd. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is minder druk dan gebruikelijk. Op dinsdag Er staat 60 kilometer file. De meeste files staan bij Utrecht en in de regio Rotterdam. Er zijn geen opvallende files bij. De langste file staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidsendam en Zoeterwoude, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Harde beschuldigingen van vakbond FNV Spoor aan het adres van Key Rail, de exploitant van de Betuwe Route. Key Rail neemt het niet zo nauw met de veiligheid op het spoor, manipuleert punctualiteitscijfers en toont zich een slechte werkgever. Dat schrijft FNV Spoor in een brief aan minister Schultz van Hagen van Infrastructuur en Milieu. Erik Willem-Hofs, dat zijn behoorlijke beschuldigingen. Waar baseert de bond zich op? Nou, die baseert zich op medewerkers van de verkeersleiding. En die houden het goederen spoor tussen uh, Rotterdam en Zevenaar over de Betur-route en uh, het havenspoor dag en nacht in de gaten vanuit de verkeerscentrale. En die staat op rangeerterrein Kuifoek, het grootste rangeerterrein van Nederland in Zwijndrecht. En die verkeersleiding, dat zijn mensen die in dienst zijn van ProRail, maar gedetacheerd zijn bij KiRail. En dat is een commerciële exploitant van de Betuwe-route... die dus zorgt dat er uh, ja, genoeg uh, handel is, genoeg spoor uh, is om uh, um, uh, um te vervoeren. En, en ja, die zorgt dus ook voor uh, die verkeersleiding en deelt dus daar de lakens uit. En als wordt gezegd dat uh, ze het niet zo nauw nemen met de veiligheid, hè? waar blijkt dat dan uit? Maar de bond uh, die noemt dan een aantal incidenten van de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld dat er onderhoud is gepleegd in een tunnel. Daardoor mogen dan geen treinen rijden. Maar Kieril wilde dat wel. Uh, en dwong dan de verkeersleiders om die trein door te laten. Terwijl dat tegen alle procedures in uh, en je, het lijkt ook wel een beetje alsof de, de commerciële belangen van Kirel groter zijn dan de veiligheid. Tenminste, dat zegt FNV Spoor. En een hele serie van dat soort incidenten heeft geleid tot een totaal verziekte werksfeer. Luister maar naar Jacqueline Lohle van FNV Spoor. Begin december uh, dreigde er een bijna staking onder de verkeersleiding. Omdat uh, ja, mensen het gewoon niet meer pikten. Wat pikten ze niet? Nou, dat ze dus uh, uh, zaken gevraagd wordt om uh, de veiligheid uh, daar toch... Uh, een loopje mee te nemen. Maar wat voor zaken dan? Uh, treinen door buitendienststellingen uh, te laten gaan. Uh, maar ook door de punctualiteitscijfers achteraf bij te stellen. Uh, dus uh, Kirill heeft de minister geïnformeerd... Uh, om te vertellen hoe goed Kirill het doet. Maar de treindienstleiders, de verkeersleiders... zijn van mening dat dat beeld niet helemaal klopt. De punctualiteit... Is minder punctueel als Kirail wil doen geloven. Maar ook uh, wat de veiligheid betreft is het, uh, ja, zijn er gewoon zaken die Kirail doet. Hij vraagt aan de verkeersleiders waar de verkeersleiders absoluut niet achter kunnen staan. Maar zegt u nu eigenlijk dat er een beetje gesjoemeld wordt met de cijfers? Uh, ja, zo kun je dat zeggen. Ja. Wat gebeurt er dan? Achteraf worden treinen, de punctualiteit van vertrek en uh, van doorgang en de overgang over de grens in Duitsland, worden achteraf bijgesteld. En dat wordt dan gevraagd door Kirill en uitgevoerd, ja, dat moeten ze dan door die verkeersleiders? Ja, klopt. Via de leiding op de post. Uh, voor 1 januari is dat inderdaad gebeurd door de leiding van Kirill. En heeft dit nou uh, tot uh, gevaarlijke situaties geleid? Het heeft nog niet tot gevaarlijke situaties geleid. Maar de verkeersleiders zijn opgeleid onder ProRail. En zij weten dat je gewoon de veiligheid, dat je die buitengewoon serieus moet nemen. Om ervoor te zorgen dat er ongelukken naar de toekomst toe voorkomen worden. Ja, de bond heeft dus een brief gestuurd aan minister Schultz en gaat ook nog een stukje verder. Want de bond wil eigenlijk dat het goederenvervoer per, Schultz wil eigenlijk dat het goederenvervoer per spoor in zijn geheel naar Keyrail gaat. Een concessie heet dat. Voor tien jaar zou Keyrail dat dan krijgen. Maar de bond zegt op basis van deze ervaringen en gesprekken, ja, raden we dat met klem af. En dat staat dus ook in die brief. En wat zegt de directie van Kyrail zelf over deze beschuldigingen? Ja, die hebben uit, uiteraard om een reactie gevraagd. Die willen niet voor een microfoon of voor een camera reageren. Ze hebben wel een schriftelijke reactie gegeven. Daarin ontkennen ze niet dat er problemen zijn geweest. Maar ze zeggen ook, er zijn nu afspraken gemaakt met de bond. En die afspraken worden gewoon door ons uh, nageleefd. En over het gesjoemel met die cijfers zeggen ze dat ze dat absoluut niet gedaan hebben. Nou, ook minister Schultz is inmiddels uh, uh, op de hoogte van de brief. En die gaat met de partijen om de tafel. Ja, Willem Wilhelmshof, dank je. Dan de VVD. Die partij wilde niks meer te maken hebben met de Algemene Onderwijsbond. In ieder geval niet Kamerlid Ton Elias. Want in het debat rond de bezuiniging op het passend onderwijs eh, ging het er hard aan toe. Bestuurder Keerts van de AOB die zei dat minister van Wijsterveld niet het intellectuele niveau heeft voor het ministerschap. Hij zei ook dat hij in zijn klasse duidelijk maakte dat PVV en VVD het onderwijs kapot maken. Nou, Ton Elias eiste excuses uh, voordat er nog maar een woord gewisseld zou worden... en heeft nu een brief gekregen. Goedemiddag, meneer Elias. Goedemiddag. Ja, die brief heb ik hier ook liggen. Um, er staat onder meer in dat er, al een paar keer, of dat er al een keer excuses is gemaakt aan de minister. Die zijn ook geaccepteerd. Het bestuur had ook afstand genomen van die uitspraken. Bent u tevreden met deze brief? Nou, het is een heel mager excuusje, hoor, moet ik eerlijk zeggen. En ik snap ook wel dat meneer Beertema van de PVV zegt... Voor mij is het te weinig, want ze hebben in ieder geval niet teruggenomen dat ik een racist ben. Maar dat moet hij verder maar met die Algemene Onderwijsbond uitknokken. Is het voor u ook te weinig? Nou, het is, het is erg dun, maar laten we nou maar uh, ophouden. En uh, ik zal inderdaad een keer over mijn schaduw heen springen. We moeten toch naar normale verhoudingen in het Nederlandse onderwijs. En dat betekent dat we gewoon op een normale manier met elkaar moeten praten. Maar het had allemaal wel wat ruimer gemogen, eerlijk gezegd. Nou, zaterdag hè, dan organiseert de ChristenUnie een Nationale Onderwijsdag. Dat is bedoeld om uh, een beetje de lucht op te klaren tussen onderwijs en politiek. Gaat u daar naartoe? Nou, ik heb er lang over nagedacht. Uh, nou, dat we zeggen, lang. Die brief kwam pas gisteren. Dat heeft ook wel erg lang geduurd. 27 januari deed die meneer Kirst die rare uitlatingen. Zat voor mij wel een principe aan. Ik hoop dat ik daar straks nog even iets over mag zeggen. Maar ik heb uh, vanmiddag besloten, uh, uh, nou, laten we dat nou maar doen. Uh, Laat elkaar maar recht in de ogen kijken. Dat is, zal overigens een heel stevig gesprek worden. Want ik ben niet van plan om daar zoete broodjes te gaan bakken. Uh, ik denk ook niet dat we in Polonaise gezamenlijk het pand weer zullen verlaten... Uh, en dat de wave kan worden ingezet. Maar ze worden wel weer gesprekspartner van u bij de Algemene ja. Onderwijsbond. Ja, want ik vind in de kern op één punt heeft uh, die Algemene Onderwijsbond uh, uh, gezegd... dat ze met mij van mening zijn dat leraren zich dienen onthouden, te onthouden... van indoctrinatie in de klas. En dat is en dat uw dat was... principiële punt? Ja, dat is mijn principiële punt. Ja. Ik vind het echt absoluut verkeerd... dat een Bestuurder van een onderwijsbond, de meneer Keertz, dat die gezegd heeft. Uh, niet dat hij mij een zak vindt... of dat hij vindt dat ik de verkeerde dingen zeg... of wat dan ook. Nee, maar dat hij vertelt... dat hij zegt dat hij in de klas aan zijn kinderen vertelt... dat meneer Beertema en ik het onderwijs kapot maken. En dat allerlei leraren hem gaan volgen... en mailtjes aan mij sturen en zeggen... daar ben je inderdaad mee bezig. En dan ook nog de feiten verdraaien... alsof er bij dat passend onderwijs geen sprake meer zou zijn... van speciale begeleiding voor kinderen in de klas. Dat vind ik gevaarlijk. Waar heeft dat toe geleid? Nou, bijvoorbeeld dat drie klassen voor week bij elkaar zijn gezet en dat tegen kinderen is gezegd. zo gaat jullie school uitzien als het kabinet gelijk krijgt. Wat niet ja, wacht waar, even, wat niet wie, wie heeft is. dat gedaan? Op school, dat gebeurt in een school, in mijn onmiddellijke omgeving. Kinderen komen nerveus thuis. Die denken dat hun school uh, ja, uh, wordt uitgekleed, of dat ze voorkomen met voortaan met drie zo'n grote klassen moeten zitten. Het is gewoon niet waar. Nee. Er is een kind dat uh, uh, uh, mij naspeelt, een kind van een jaar of tien, elf, dat mij naspeelt. Terwijl ik een, een, een gehandicapt kind in de kliko, in zo'n afvalbak gooi. Nou, dat... Waar is dat gebeurd dan? Op dat, welke school? Dat, dat filmpje is bij SBS 6 te zien geweest. Ja. Ik, ik heb zelf niet gekeken, omdat ik weet dat ik daar dan heel erg driftig van word. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar het, is, het, is, het feit is, mijn afdeling voorlichting heeft me dat verteld. Nou, dat verzint een kind van 11 niet zelf. Dus daar is iemand die dat kind heeft gezegd... ga dat nou maar eens doen. Dat vind ik raar. Er zijn, um, um, uh, er zijn, uh, uh, vorige week was te zien bij moraalridders... hoe een lerares tegen een kind in de klas zei... Kom maar eens op het bord schrijven. Dat kabinet wil 300 miljoen bezuinigen. Ja, ik durf het zelf niet op te schrijven. Maar het kabinet wil 300 miljoen bezuinigen op passend onderwijs. Nou goed, en, en, en dit nou. soort dingen gaat u met de Onderwijsbond bespreken? Dat u dat niet meer wil? Ja, ik, nou, maar In plaats ik vind van dat, polonaise vind, lopen, wordt dit het gespreksonderwerp? Ik vind, onder meer. Ik vind dat principieel onjuist. En ik wil weten hoe, als meneer uh, Drescher van die Algemene Onderwijsbond... mij nu laat weten dat hij vindt dat dat niet hoort... hoe die dan bij de volgende staking, want ze hebben er alweer een aangekondigd... Hoe die dan gaat voorkomen dat dit soort dingen in de klas weer opnieuw gaan gebeuren. En dat is ook de reden waarom ik dat gesprek ga voeren. Want uiteindelijk gaat het mij om die kinderen in de klas. Goed. Ik wil dat die kinderen niet nerveus worden gemaakt. Ik wil niet dat die kinderen bang worden gemaakt. En ik ben benieuwd hoe de Algemene Onderwijsbond gaat zorgen dat ze wel het zijn stem voor heeft. Of zich tegen ons verzet. Vind ik mm, allemaal maar prima, Dit soort dingen Maar voorkomt. Dit soort flauwen. Zaterdag dan uh, is de eerste mogelijkheid voor dat gesprek. Dank voor uw reactie op de brief die u van ze heeft gekregen. Goedemiddag. De lucht opklaren. Nou, vandaag nog niet, want Gerrit Hiemstras naar buiten kijkt. Het is bewolking en Lucella En ik heb heel sterk het gevoel dat er sprake is van een volledige stilstand van het weer. Zitten we daar dichtbij? Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Want uh, wel. we zitten precies onder het uh, centrum van het Hoogdrukgebied. Of eigenlijk nog niet helemaal precies. Maar morgen zitten we er precies onder. En dan zou je inderdaad kunnen zeggen dat de lucht zo goed als stilstaat. En dat zie je ook op de barometer. Ja, de barometer die uh, staat erg hoog. Uh, zo'n 1033 tot 1034, zo'n beetje, zou die moeten aangeven. Op grondniveau, hè, dat moet je wel goed voor, uit, voor uitkijken. Wat dat, dat betekent? Nou ja, dat, uh, dat de luchtdruk hoog is. Het hoge drukgebied dat zit vlakbij in de buurt en uh, daardoor is er ook weinig wind. Ja. En daardoor blijft die bewolking ook hangen. Want als die bewolking wil oplossen, dan heb je eigenlijk een beetje wind nodig. Goed, dat heb je allemaal een beetje zitten berekenen. Ja. En uh, hoe gaat zich dat ontwikkelen de komende dagen? Nou, morgen uh, hebben we een beetje hetzelfde weer als vandaag. Maar vooral na morgen, dan gaat het echt veranderen. Want dan uh, gaat de wind naar het zuidwesten draaien. Dan neemt de wind ook wat toe. En met die zuidwestenwind komt dan ook wat warme lucht onze kant op. Dan wordt het echt mooi voorjaarsweer. Temperaturen komen donderdag en vrijdag uit op 12 tot plaatselijk 18 graden. Zo, Oeh. 18. En uh, die 15 graden is ongeveer de psychologische voorjaarsgrens. Hè. Dan mag je het echt voorjaar noemen van mij. De psychologische, oh, grens. psychologische grens van Gerrit Hiemstra, dames en heren. De 50 graden. Daar gaat Gerrit uit zijn dak hier, dankjewel. Dan Afghanistan. Ook al gebeurt daar nu van alles... toch is het daar de afgelopen jaren echt veiliger geworden. Dat stelt de commandant der strijdkrachten, Peter van Um. De Nederlandse missie lag onlangs nog tijdelijk stil... door onrust in Kunduz, nadat Korans waren verbrand. Dat gebeurde op een Amerikaanse basis... En daar volgt een heleboel protesten op in Afghanistan. U hoort van u um, over de veiligheidssituatie. De trend over de jaren heen is dat het veiliger wordt in Afghanistan. En inderdaad, door wat er gebeurd is na de koranverbrandingen, eh, zien we wel degelijk dat er een heleboel demonstraties zijn, dat mensen zich daartegen verweren. Dus eh, het is nu eh, even minder veilig. Uiteraard hebben we daar maatregelen tegen genomen. En laat ik eerst ook de complimenten geven aan eh, de Afghaanse politie en eh, krijgsmacht die zelf heel goed met die demonstraties eh, zijn omgegaan. Maar daarnaast hebben we binnen ISAF, en daar hebben ook de collega's van Eupol zich aan eh, geconformeerd, hebben we. Eh, Mensen wat meer op de compounds gehouden om de Afghanen uh, ook de tijd te geven om uh, hier goed mee om te gaan. Wordt in Nederland natuurlijk nauwelijks begrepen, zo'n hele uitbarsting van iets wat gewoon een ongeluk was? Nou ja, ik denk dat we in Nederland eigenlijk best wel begrijpen dat het heel gevoelig ligt uh, in, in die wereld. Als er uh, Koran verbrand worden of bijna verbrand worden. Uh, uh, uh, uh, en dat is het uh, ja, jammer dat het uh, zo hoog oploopt. Uh, maar gelukkig uh, ziet het eruit dat het uh, weer rustig is. En momenteel in Kunduz, vanochtend is er nog gesproken met onze mensen in Kunduz, is het gewoon rustig. Ja, dus wat u zegt, dat was echt een incident. Maar de trend is dat het inderdaad veiliger wordt in Afghanistan. Jazeker. Ja. Um, die missie, uh, daar was sprake van door premier Rutte. Die zei van, we willen het eigenlijk uitbreiden. De constatering moet nu zijn, dat zit er niet in. Nou we hebben gekeken uh, of we uh, zouden kunnen uitbreiden. Er uh, waren twee uh, mogelijkheden die we bezien hebben. Eén, uh, onderofficieren van de politie voor andere provincie dan Kunduz gaan opleiden. Maar omdat we daar de begeleiding na de opleiding eh, niet kunnen garanderen... Eh, gaan we met die weg niet verder. Eh, de tweede optie was eh, de grenspolitie, de Afghan Border-politie... Eh, waar er wel degelijk een verschil in, oplei eh, sorry, in functioneren te zien is... tussen de politie meer aan de Pakistanse grens en aan de noordelijke grens. Eh, dus bij Kunduz. Uh, waar meer civiele werkzaamheden worden gedaan. Ik zou bijna willen zeggen margezee-achtige uh, werkzaamheden. Maar uh, er is, uh, we zijn in gesprek geweest met de Afghaanse autoriteiten... om te kijken of dat uh, vastgezet kan worden. Dat verschil tussen groen en blauw optreden van die border police... Nou, dat gaat voorlopig uh, niet gebeuren. Dus ook daar gaan we niet mee verder. Dat zei Peter van Um, de commandant der strijdkrachten... tegen Jeroen van Dommelen. De eindexamens voor MAVO, HAVO en VWO zijn vorig jaar opnieuw slechter gemaakt dan het jaar daarvoor. Dat moet iets betekenen. We spreken met de bestuursvoorzitter van een college in Alkmaar hoe het nu echt anders moet. Na vijf uur. Tot zo. Vandaar.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 Nou, maar er zijn wel enkele zaken veranderd in de wetgeving. En dat kan toch weer invloed hebben op uw belastingaangifte. Daarom hebben we 20 tips voor u samengesteld die handig zijn voor uw aangifte. Ja, dus eigenlijk is het heel erg Anno 2011. ABN Amro, de bank Anno nu. Dit is Radio 1.